Er zat ook iemand mee te fluiten, hoorde ik. Ja, dus ik dacht dat het verhoogde bloeddruk was. Nee, dit dat is zo'n wel Ja, echt waar. Hé, <laughs> hey, Adrie. hey bubbel. Ah, oh, hoe is die? Oh, ik dacht dat het verhoogde bloeddruk was. Adrie, wat goed, hè? Ja, dus tien uh, met mij, met jou ook. Ja, met jullie ook? Ja, heel lekker ook. hè? Ja. Hé, hey, maar wat gein, net dat je in de kamer bent, hè? mooi nee, hè ja. En wat was er dan met hem aan de hand, joh? Dat kwam helemaal niet over.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 Ja, ja maar Lien zit er wel thuis te luisteren, ja. Ze zit ook op de chat. Hé, hey, zit Shona ook met een, met, met een laptopje naast je? Nee, nee, nee. Dus Shona gaat naar een bedje draai. toe. Wat? Ja, ze horen oh, de de de jou op radio, de radio komen naar boven. Ach, goh, dan ga jij straks als, als, als net met Shona ga je de hond uitlaten, zeker? ga <laughs> <laughs> je uh... Adrie. Ja.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 Ubbels ook. <laughs> nou ja, Els. <laughs> ubbels ook, oh, wokkel. Dat is wel een goeie. Nou ja, het was net ook eh, Wat was die ook alweer? Rillum. Ja, Rillum. Ja, Dat kan natuurlijk. Hè. We hebben al, als, als, als, Stelk, hebben we al. Stelk is uh, die, die grote Zweden. We hebben ook al Pater van Briekel. <laughs> Geestelijke hè, Pater van Briekel ja. is leuk ook, hè.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 Uh, nou zeg Ik ga het nog een keer proberen dan Ik heb de foto's zo het Ja inderdaad he Ik groet je Lin, natuurlijk hè. Oh Lin heb je die foto toch nog? Maar wie is een Milp? Wie is dat dan Eh, uh, Milp Niep ja, ja. is dat. Oh, waarom lees ik dan Milp. Omdat het drie i'en zijn. Oh, i -i -i. oh, wat goed, hé hey, Niep. Ja, we waren met z'n allen bij Lin in bed. Ja, dat is Hartstikke knus. En Eurt kan je me ook nog herinneren natuurlijk. He? Ja, dat is toch een, een baard heet Ur, toch? En ja. blond haar. Ja, toch een Ik ben jullie weer allemaal jongens. Komen we komen allemaal weer langs mijn geest. Leuke tijd was dat, hè? Ja. Ja, in de krindes kunnen we ook nog herinneren. Krindes die kunnen we ons herinneren. Ja. Dat was Benelli. Ja. Tien in de bed. Alles een rol over de low, Ja. Nee, het ging wel door met tien in bed. Echt wel. Ja, het was leuk Linda. Dat vonden we ook hoor. Ja, dat was hartstikke gezellig.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 zie Jam Blues heet dat. Ja, die heb ik van Adrie gehad. En die zit ontzettend lekker, zitten hier Tada, tada, tada, tada. Ja, dan moet je wel even geluid maken. Ik ga even geluid maken, jongens. Ik test de microfoon. testen met de gitaar. Geluid maken zo. ook. It's been a hard day tonight. And I was looking like, like a dog. Hey, kijk! Hallo, hey. ik hoor je! Hé, hey, hallo, ik heb Lietz ook nog aan de lijn! Oh, die is nou net vertrokken! Wie krijgt dat? Wie is dit kusje? Wat een leuke stem! Dat is Judith! Dag, Judith! Dag, allemaal! Dag, lieve Judith! <laughs> en aan het geinig! Leuk is dit, hè? Leuk. Ja!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 the next number is main stem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 En in 206 wonen er nu 28.641 Nederlanders. Dus dat is een plus 4, uh, ongeveer plus 4 sinds 201, 2001. Ja, Zo, dan dat weten jullie ook alweer. Ik weet niet wat interessant is. Maar ik zou ze even laten weten dat wij hier in Nieuw-Zeeland ook niet achterblijven met uh, het veranderen van. Uh, uh, het aardigste leven en uh, wat betreft mensen die hier wonen. Ik mag even een plaatje? Ik denk, we gaan even naar Benny Goodman en eens kijken wat hij gaat spelen over ons. Ja, de Dark Town Stratus Paul, die hebben we ook al een tijd niet gehoord, dus die is Benny Goodman. Mm -hmm. Als je erop komt. Ja, het duurt altijd wel een beetje lang en dan zit je maar te popelen zo heer, maar dat geeft helemaal niks. Van buiten ziet het er heel mooi uit, zo later even lekker gaan stappen in onze herfst subtropical temperatuur. De intro van de Caledonia, maar dat moeten we niet hebben. We gaan naar uh, de Darktown Strutters Ball. net staat te wachter want die wil spelen weer cherokee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 and you look at this And hold him back. Last hang hanging out, it's the killer Jack. You be the king of everything. One is never too old swing. Let me tell you about my mom and pop. They do the boogie-woogie by the clock. They turn the radio reload down, so the neighbor don't hurt them Go to town. Gather again the groove and set yourself. If you have a wife right start, you stop, chow. You beat the king of everything. One is never too old to swing. Yes, one is never too old to swing. Yes. Oh. Laat de dikke kus. Alleen, ik nu dat het morgen nog Hey, Ik hoor je. Ik ga ook naar die uitzending van ga ik ook direct een beetje dus, uh, vandaag. Ik hoor je. Oh, het. Het. Waarom doet hij die Althea dan niet meer? Hij zei, ik wil je voor een gesprek uitnodigen. Althea is de acceptatie. Ja, waarom doet hij dat niet? Ja. Judith, wij horen je. Ja, dank je. Is dat het zo? Kruist dat elkaar? Maar Judith hoort ons niet, denk ik. Oh, wat jammer. Nee, Judith, dat is jammer. Judith hoort ons niet. Nou, oké okay dan. Dieke keus, dan mag jij wel neerleggen. Oké. Okay. Doei, doei. Oké. Okay. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig. Ja. Wonderlijk is dat. Hè. Dat was jullie er. Om te laten horen dat ze het echt was. Ja, hè. Maar wonderlijk hè, met al die trainingen die allemaal zo gericht gevangen worden. Dat we het nou zo gedaan registreren. Heel apart is dat, hè. Ja, die jaap, de mensen zijn gewerkt, zo niet. Toch ja. Dat met een heb ik nooit te weten. Heidi, ja? heidi, oh. Hier is Tim Rocko. Tim Rocko, Tim Rocko, Tim Tim Team roll go, go, roll. Dat zou echt best wat commercieel kunnen werken, hè, In de reclames. Gaan Ga je nog aan Je hebt helemaal geen hond, mensen. Nee, oh, dat is niet. vriend. Dat is een vriend, Stolk, en die Steve Marones, Marone, here we go, Steve Marones, here we go. Hold up. No, it's me. Hello? verstaan? Hallo Herman? Nou het klinkt echt alsof je van Mars komt. Het, het klinkt echt... Nee, kom, jij de, kom jij van de voordeur vandaan? Zo. Hallo? Zo. Wat, wat klinkt je hartje? Hoor je bubbels ook? Hallo Herman? Hoor je bubbels? Herman? Herman, ik wilde graag weten wie de Tist was van, want ik hoorde in het begin Joek Ellington, en ik ken natuurlijk ja. Jimmy Hamilton, of Rosal Prokof, of ja, Barney Bigar. ik weet niet of dat de is... Uh, het is van een CD die ik gekregen heb van uh, een memorial album van Doornkallinken, maar ze hebben vergeten. En je volume staat iets te anders wanneer te zetten, zoals bijvoorbeeld uh, de bezetting van het orkest ja. en zo. We zetten alleen maar het nummer nee en ja. dan het nummertje. Dat is heel ja. erg. Ik kan het al opzoeken. Ik heb daar een nummer staan hier misschien. Ja, graag. De kleine test.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 Hij heel oud werk van Ellington. Uit de Kuttenclub. Ja. Ja. Dat spreek je net iets anders uit, maar. maar... Jullie, ja, dit is zeg hier. Kuttenclub. Ja? Toch? Ja, uit, uit de Kuttenclub. En wat speelden ze daar dan allemaal op hey, dingen? Yes. Ze speelden. Every honeybee, film the jealousy. When they see you out with me. I don't blame that goodness knows. Honey suck rose, yeah.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 Door in een modernista als Charlie Park en he, dan heet het nummer ineens deze plaats. Kijk, van daar van, zit je nog te zijn. Cumber from the Apple, goed is dat, hè? Hoort, er komt een gesprek. Nee, op. we kunnen echt dat gesprek niet opnemen. Wie is het dan, denk Dat ik, is Herman, en dan krijgen we weer zo'n uh, stuitergeluid. Nee, je kunt het proberen. Ja? ja vinden de mensen wel leuk bij een beetje hoor. Nou, het is echt heel. Zorg, menselijke pino drinken heel veel op de stuiten. Oké. Okay. Geweldig. nog okay. even,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 en ja, niet skypen, hoor. Ja, ik kan, nee. kan nooit gewoon, nooit vergeten woord. Gewoon nooit voorrijden. skypen. Vergeet het woord gewoon. Als skypen bestaan, denk maar aan een e of zo, zoiets. Maar Jaap zou en bijvoorbeeld. je heeft een laptop. Kijk. Dan kun je apart skypen zonder problemen volgens mij tijdens het uitzendingen. Kijk dan. Ja. Jaap geeft een, een idee. Als je een extra laptop hebt. Ja, ja, maar, maar wij hebben gewoon wel. geen Skype meer en Jaap ook niet. Ik heb ook geen extra Maar ik heb wel wat Skype, hoor.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 Nou ja, Jaap die blijft gewoon offline, dus uh. hij gaat het wel proberen. Jaap, gaat dan wat vroeg. spelen met mij, me, joh. Hij zei toch: Oké, okay, ik probeer het. Hé? He? Je moet iets harder praten, Stolle. Ik Speel zelf eens een keer. Ga ik een liedje van Stolle een stalkje spelen dan? Nou, kijk of Jaap durft te bellen. Jaapie? mm Thank <laughs> you. Ja, dat maakt. Gearmd. Dus Echt, nou zo ziet het er. Ja, ja, dat is mooi, dat is drie keer zo, als een ballet en dan een... Ja, apart toch ook, hè? Ja, mooi, Adrien, het is Wilco niet bedacht dat Napoleon's Je kent natuurlijk van Scream Joe Hawkins.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 Hij ja, hier die dom die hij ook niet goed vrienden. Daar ben ik er veel te simpel voor, dom, om bezorgd er te zijn. De pasleider, deze is, is een, moeilijk, is Hoe was die ook? Ik heb hem zelf niet een, Dan moet je dus op daar je snare spelen. spelen. Dus niet alleen maar Ja, maar je hoeft toch helemaal niet te doen. Dat is ook zo leuk. Ik heb ook zo... Ge... Ja. Is dat. Hebt gewoon gaat, gaat, gaat. Omdat dat kan, ga je niet zonken en dan slaat daar ergens op. Maar er is wel een tijdje mee bezig. Het hoeft ook, je hebt een bassist, die kunnen het veel beter. Maar dat is dus geen bass Voor een gewone gitaars, dat is helemaal... Dan doe je maar. Op een plaats van... tu Dat is als een bassist wegijden, Hé, hey, Balou, de stof, hè? wat ja. we even tegen Jaap moeten zeggen? Nou? Dat hij dat G-Talk programma heeft, de Nederlandse, en je moet gewoon de internationale, Turkse, nou, de Engelse versie hebben. Dat is zo recht. Turks. Ja, hoor je dat, ja? Hoor je dat, dat je de G-Talk. Uh, G-Talk, dat is Chinees, dat Je moet de, de, je moet de Engelse de versie hebben. hebben. Je moet de Engelse versie hebben. Dat lijkt zo'n papagaai, hè? <laughs> he, We gaan het niet gekker maken, hè? Kan je het proberen? Proberen? Proberen? Proberen? Ja, hè? Proberen? Dit van Braco is ook leuk, hè? Je gaat me nu zeggen waar mij ma, mee als blijkt de hele dag achter je aanlopen. Lopen? Zijn Lopen. het mooi niet meer, hè? dat is <lacht> maar ja. Google Geach Download. Nou, dat is toch heel duidelijk. Dat, dat begrijpt iedereen, man. Welke rol? Uri Geller had je, man. Weet je nog? die, die, die Je kan het niet even demonstreren op de camera, maar ik kan dus... Terwijl ik niet kijk die lepel, die, die lepel, dat weet je wel, hè? Wat hoor je toch steeds, Guus? Is dat vooral de bloedrug? Dat is uh, mijn tikkend hart. Oh, ik hoor hem. Oh, dan kom je steeds binnen. Dus ik snap hem, dat is als een soort deurbel.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 ja, tuurlijk. En vandaag staat Edouw in de kruiwagen. Heerlijk, hè? Ja, de kruiwagen. Ja, dat zijn geweldige dingen, joh. Je moet er alleen niet te veel in elkaar, kan de ook aan de slijten. hè? Ja, ze liggen heerlijk. En hey, wanneer kom je eens langs, A? Ik ben paas geweest. Waar was jij dan? Waar was ik dan, die? Tweede paas Tweede paas, van waar. Oh, toen waren we vast bij mijn vader, joh. Ja, spelen. Ik denk ik. Of ik moest nou wel even niet trainen. Nee, je was bij je vader. Ja, bij mijn pieper. joh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 Ja, maar het is leuk inderdaad, aardappels, hè? Ja, ja. Ik weet dat het aardappels in de vlucht komt. Ja, kan je Nou, even dag, Miep. Dag, Miep. Maar uh, hebben we Miep gezien in het Vondelpark? Nee. Dag, Miep. Lekker slapen. Ja. Nou, als slaapt slaap Nou? Ja, klinkt nou eens uit. Ja, hele Ja, ik ook. Ik heb het uh, stille dag gehoord. Stille Het is namelijk vandaag, is het wereldworstdag. <toper genocide> Wissen jullie dat? Ja, dat gaat net in, hè? Is ja, dat is, is Het is net begonnen. 12 minuten, is het wereldworstdag. Yeah, dat is over de hele wereld. Er zijn namelijk meer dan uh, 46 miljard uh, soorten worst. Dus vele meer worstsoorten dan je mensen hebt, toch? Of, die, of diersoorten zelfs.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 Day? Yeah. The day. Ah. So it's a it? Heilig hè? We leggen komt weer echt neer. Nee ook goed jullie zo raam ook. Ik heb een zel laten groot verder in jouw bij. Ja, dat vind ik wel mooi, ja. Dat klinkt op autopiek. Heb je een kips voor jou? Dit is een van boot, jongen. Kijk uit voor boot en Lisbit. heeft er niks mee gemaakt, Elsie. Ja, ik op heb, op de ik de heb de. een ja, Ik zit nou op een akoestische te spelen. Ja, maar geen kipsel. En mijn kipsen die zit in mijn tas. Oh, die heb je inderdaad. Dit was een acoustice, ja. Uh... Ik die... <laughs> hey, speel nog eens wat ja, we hebben nu verbinding. Oh, een nou, rare ja, stem heb je? Ja, je goed, lollig juist, man. Geil. Ja. Heb je filmpje nog gezien, net. Ja, leuk hè. Ja, lollig, joh. <laughs> Wil eens wat spelen? Ja, laten we wat spelen, ja. ja, ja. ja we hebben een slechte verbinding, ja. Spelen we wat? Ja, zit het het het het het op een vals, joh. dat is ook zo. En uh, samen met, weet je, de violist ook alweer? Allemaal ja, van die valsjes. Met die lange haren. Ja. Ja, die zou auto zijn. Is dat ook een hond? Oh, leuk hè. Kan die misschien auto even leuk in die drama? Oh, ja, dat doet blijkens dus niet zo raar. dat jullie computerdingen gaan opgelost worden. Want de nou, computers computers kan... blijven lastige dingen, hè? Ja, hè. en dat vind ik ook een beetje raar. Hoor. Ik ben heel onwennig tegenover die dingen. Ik ben pas een half jaartje eigenlijk. Hoewel ik al een tijdje met die radio. radio Nee, het is niet mijn wereld <laughs> volgens mij. Of oh, misschien nog wel, Els. Moet ik mijn stream, moet ik de win player even uitzetten? Ik zal de win player aan laten om te beginnen. Nee, doe maar even uit die win player Nee. Nou. <laughs> Zie je wel, Steven, dat voordat ik bij de helft. Ik zal mijn win ja. player wel even uitzetten voor jullie. Ja.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 Eh, mooi zo, ja. Het komt nog wel eens goed hoor. Huh? Ah, Oké. Okay. <laughs> Heb je nog een uh, leuke vraag aan bubbels? Oh, een leuke vraag aan bubbels hier. Ja. Een leuke vraag hier, dit. Wat zeg vraag. je? Pardon? Noem de eerste drie letters van het alfabet of zo. Nee hoor. Gewoon een leuke vraag. Nee, dat is blauw. Ja, een leuke vraag gewoon. Maar hij weet leuke dat niet. Leuke vraag. Ik weet dat niet eens. Uh, nou ja, wat, wat jouw lievelingsliedje eigenlijk is. <laughs>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 Oh, ja, jeetje, het lijkt me ingewikkeld of een niet? Heel zware dingen gaan dezelfde. Dus dit is ook heel ingewikkeld. Ja. Maar je kan er ook je lekker je in liggen. Die ligt heerlijk kruimagen. Ik heb vandaag in de greppel gelegen. Die ah, ligt ook heerlijk. Al liggend onkruidgebied. Dat kan jullie Het was wel een lekkere, warme dag. Oh, he. leuk. Het was lekker vandaag, hè? Warm. Ja, leuk, joh. Mm Hé, -hmm. hey, ga eens wat spelen, jullie. Oké. Okay.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 een soort piano... Uh, de, de, de ja, ik moet een het keyboard het... hebben, zodat ik wel kan piano spelen. Dat kan ook, he. er zijn allerlei mogelijkheden. Mogelijk. Dat ja. moet je eigenlijk toch doen, want dat is leuk, toch? Kunnen we een beetje samen ja, Dat wil spelen. ik ook doen. Dat wil ik ook doen. Want dat kan met Bij deze we... verbinding. Dat is zo leuk. Ja, dat is heel leuk. En dan moeten we het ook op een normalere tijd doen, want anders is de buurvrouw weer helemaal... Woe! Ja, ja, ja. <laughs>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 Meet like sweet her. and gentle when you say good night. Just squeeze me, but please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight. Just squeeze me, but please don't tease me.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 Ja, ik weet niet. Doe het. Doe het. Doe het. Doe het. Doe het. here! Dit verzin ik de plek hoor. Doe is het? Nou, Ja. Well, no, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Just squeeze me. Goed zo. But please don't squeeze me. Honey please me. But please don't squeeze me. Aha, dat kan leuk hè? Maar als je een pianootje bent. Ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Ik kan wel voorstellen hoeveel voor nou, jullie iedere week hebben met elkaar. Oh, okay. Maar dat kan wel leuk ja, maar... met een pianootje erbij. Dat is een <laughs> vreemdeling. Oh. Gewoon? Ja, en nu gaan we allemaal slapen, want het is tijd ziek. Nee, ja. Ja, en dat is okay. een natuurlijke tijd, want die klok is toch niet goed, dus het heeft geen zin om erop te kijken. Oké, je hebt gelijk, oké dan. Nee, het is helemaal geen tijd, we gaan toch nog een liedje samen zingen. Ja, dat sowieso, okay. maar. Ik ga ook weer liggen <lacht> vast, liggen, Of in ieder geval een beetje lang uitzitten hoor. Op die stoel. Ik vind het wel een beetje warm, maar. Je moet je, je, je stoel dichterbij zetten. Oh, dat is briljant, Gia, al die Zo, want ik, ik word al een dagje ouder ook. Ik hoor het, Adrie, ben je dat?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 Maar hoe doe je dit met Adrien dan? Ja, dat doen we via G-talk. Oh, weten, via g Oh jammer, dat heb ik niet mee. Nee, ja, maar jij ja, hebt ook is perfect geluid. geluid. Klik klaar, nou, dubbelklik. is een ja, dit, dit is een perfecte verbinding om samen te zingen en muziek, muziek te maken, hoor. Ja, dat dan dan is dan zo, Dan moet ik ja. er rechtop zitten. Nee, je moet die stoel meenemen. Oh weer die stoel. Het ah, het is een hele lekkere, luie stoel. Want oom Dirk is lui aangelegen, zou ik maar zeggen. Heerlijk zo, hè. Gezellig zo, hè.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 Ik ga het het theater, ik zeg het de papa, Shut up, little, ba little, little, little, little, little, little, Ay ay ay ay Na na La la la la la la la la la Yeah. Three, two, keep up, and I came with you. Three, two, three, two, three, two, three, two,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 ja, Ludo. Dat is leuk, hè? Ja, <laughs> Ik ben blij dat je met het snoertje dan en, en, en dat op piano kunt spelen. Ja? Alleen we, ik moet heel geconcentreerd zo. Je ja. kan gewoon sessies houden man, dus dat is toch gelondig. Hoe kan nou denken dat dit Simone is? Dit is echte Judith. Ja. Dit is Judith hoor, weet ja, je niet nou, Dat is best niet eens. Klopt, ik ben vaak genoeg met een man en aan de telefoon. Dus het is Ja, maar misschien denk ik wel dat... Ah, dit doel! Ah, toffe goosje hoor, echt wel. Maar goed, ik zou mezelf nou niet meer belachelijk maken, anders krijg ik commentaar. Dus... <laughs> ja, wij vinden het juist lol, hoor, We moeten eerst muziek maken en ook met Jaap. Ja, leuk! Ja, leuk! Ja, we kunnen gewoon sessies houden terwijl iedereen thuis zit. En Jaap ja, met... ja maar leuk! Dus met... we mogen. gaan! We moeten ook elektrisch spelen met geluiden, Jaap. Oh, dat is leuk! leuk? Ik hoop dat Don nou niet boos is, want het was goed bedoeld van mij hoor. Maar ja, goed, oh, dat zien we wel. Je hoort het wel in de uitzending. Ja.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 Nee, Ik hij doet het alleen maar goed hoor. Hij zegt dat hij altijd boos is. Hoe ja, nee, heet die dom? Ome Joop, weet je ja, Kijk, dat is, de feest. Feest. Je je dat is een hele mooie nou. van Anders een Duits. Nee, nou ja. wordt hij mooi. Ga mij maar een deut. Ja, nou wordt hij mooi. Je ja, dat nou is mooi. Oh heerlijk, maar lekker geklepper dom. Oh flauw. Goed, ik zal even weer normaal doen. <laughs> normaal? Wat is dat? Ja, nou ja, weet hm. ik ook niet. Ik heb er nog nooit één ontmoet die echt normaal is, dus wat dat betreft. Oh nou ja, mijn vader. Ja, mijn vader. Just you and I. There's not a sign. There's not a sign. Just the beat of my poor heart in the dark <laughs> in the dark now <laughs> When she press her fingertips <laughs> upon my lips I'm gonna back Dat is leuk, dan kun je helemaal lachen. Ja, toch? En ja, dat is leuk, hoor. Die kan ook goed muziek maken. Dat is echt zo, hoor. Dat is toch leuk om dat met z'n allen te doen. En dat gewoon ja, en... dat is gaaf, man. En neemt het op. Dat lijkt me ook zo. En ze zijn uh, dinges, uh, Guus of niet? Zijn MSN en Eh, uh, Wie BS. Heeft... Ja, zij hebben dat. Oh, jij oh, hebt dat wel. Je hebt ook M&M's, ja. dat zijn die chocolaatjes, hè? <laughs> nee, nee, je dat zijn of m &M? Ja, dat is een me M&M's, Ja, hoor.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 hoe dat we dat wel doen? Ja, ze hebben ja. allebei een computer, dat weet ik weer wel, maar. Ja. Ja, dat ja, ja, okay. dus is esmeralde, dat kan wel. Ik ben er ook wel eens schuus. Is nou known as Bubbles. bubbels. Ja. Dat kan toch? Ja, tuurlijk. Ja. ja. We zijn wel twee verschillende mensen, toch? Ja, weet ik ja, zeker, okay. toch? Dat dus is de ene van het wel te even te vragen. Te Dat Kan toch ook. Dat kan. Ja.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 dat is ook wel goed. Dom is aan het oefenen. Dom, je moet nooit oefenen. Nooit oefenen. Ik heb hem nooit goed nee. Nooit oefenen. Gewoon gelijk bellen, Dom. Ja, kom op, Dom. bellen, don. Geen idee. Hij belt al. Ja, toch. Dit is een geest. Dit is een Je moet wel thuis op de Windows. Dat is wel fijn, hoor. Dat is het welste doel, ik niet even Dan komt het wel even. Het gaat Ik ga maar. Hallo? Nee, van het ik Wel? Hé, Dom, we gaan verder. Wat? Nee, ik de computer niet tegelijkertijd dan doen. ik doe het wel. Wie? Nee. Ik Ik hoor het Nee, nee, niks. Ik wil een lekker klik geluid. Al je gaan eens uit. Winners zit wel te staan, zodat hij verduikt. Oh, heel veel. Ja. Ik hoop jou kom ik met mee altijd. Ik ben ik ik spelen. Ik vind Dat heb ik wel vaker gehoord. Dus echt. Dat kan wel hoor. Lijkt aan dat Ja. Je is echt niet. Oh, nog. een beetje zitten. Die dat ook even kijken. je zo terug. Ik ben nog even. Nee, Nee, niet neer te leggen. Blijf maar even. Snel lang. Kom la... nog één keertje bel. Leg, bel. Je bent wel? Kom bel je terug. Nou komt het hopelijk goed, ik weet het anders ook niet. Ik ga je hoofd net in de schaar ja. Komt het nou ook? Oh komt het nou? Ja. Komt het nou? Even de door en weg wordt. Hé, je hebt goed dat die... Ja, Je hebt het ook Hoor dat ik voel het. Geen lijn. Goed he. Ja. We hebben een date domsta klopt dat? Eh, uh, ik Ik hoop voor jullie dat het goed komt. Goedemiddag. Goedemiddag. Op, I just I love you Ik moet zo'n kruisbede gaan voelen. Ik vind het niet. Het opent echt niet hoor. Het klinkt heel moeilijk, maar ik ga naar de hoek, ik nu. Ik ga hem ontvloeien, hè? Ik weet niet waarom. Hetzelfde Riedels waar ik al 20 jaar mee bezig ben. Ja, dat blijft wel. Het klinkt wel leuk, dat klinkt mooi hoor. En dat een beetje gebubbeleerd. Ja, wat een goed om. Ik hoorde het erin. Heel goed, ja. Geweldig van je, je bent opent echt niet. Ik moeten nog een sessie komen hoor. Nou, allemaal, allemaal. Hé, hey, we moeten de tweede les binnen. Ja, ja, dat is de derde dan. We ja, moeten erop aansluiten, ja, precies waar. De, de butte van Els heeft wel een soort patroon daarin hoor. Dat is toch grap? Hé, maar binnenkort met 3 ook spelen, natuurlijk, hè? Leuk voor jou. Nou, ik, uh, ik wil er wel graag wat voor deur doen, dus ik denk dat ik Jesse ga er even in schaduwboksen. Geweldig lijkt me Ja, dat is nee, een Goeie. Klap bij twee handen. Uit. How do I make a complete ass of myself, hè? <laughs> oh, oh. <laughs> Meest... Ja, ja. Als je nou zo vaak op zei, nee, toch? Ik moet zeggen. Kleine pronlijntjes. De hè? Wat van elkaar. kaart? Een dubbelnek. Ik vond een dubbelnekt. Wat een dubbelnekt. dubbel. Oh, dan ja, met handen. Ja, die zegt je vroeg. Oh, ja. Dan, ja, die zeg je vroeg. jullie snappen dat ik nu nog veel te leren ja, een liedje je met Dit dubbelnekt mooi. En die dan pak je hem op de tweede fret in barre. Ja. En dan pak je hem in de eh, uh, de E7 vorm hem zeggen. Ja. Oké. Okay. Dus, dus je de maalstemming. Stemming. En dan toch zo. Het like kort van Purple oh, Toch? <lacht> ja, wijs. Purple Rain, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. Alleen ik ken helaas die tekst niet. dus wel een beetje Zal ik eens kijken mm -hmm. of dat er toch is? Nou, <tastın> dat is het een Het is een ik ken ik Dat dat mm -hmm. oh, <tastın> Sorry, Dom. Ja, goed, hè? hè. Goed, hoor, Dom. Dat vind ik ook echt waar, Ik ben dat je ooit dat is geweldig, hoor. Deze een ja, dat is dat echt, hè. Deze is het veertig jaar geleden. Goed, hoor, Ja, ik schudde het maar een beetje Ja, is het ook ontstaan? Ik vind het wel heel fijn hoor om dat te horen. <laughs> ja, dat is. Nou, uh, dat ja. is echt minder hoor. Ja, maar uh, hoe, hoe goed doet mij dat? Wat zeg je dan? Hoe goed doet het mij dan als ik jou hier om te horen? Ja, maar dit is tof hoor. Ik heb geen kinderen, maar blijft er toch iets hangen, weet je. Van, van, uh...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 I you to find mm -hmm. happiness And I guess all the things always you are Gee, I like to mm -hmm. see you looking swell mm -hmm. Baby, my baby, diamond place was full Wood does it sell mm -hmm. Now baby, baby. feel that lucky day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 Hahaha, haha, Baby, baby, baby, baby. Nou, mag dat ook extra hoor. Goeie je extra? Jee, jee, jee, jee. Ik kun je vast wel mijn Doe maar gewoon. Yeah. Yeah. I can give you I can give you oh, All yeah. the love you want <laughs> oh, yeah. Look at it More Yeah Wow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 G, oh. zit, de, de, de tone C komt heel veel in het akkoord G voor. Dat is juist een kracht. He? Heel leuk! Lien, weet je precies uit je hoofd te waarschijnlijk wat de toon in het zitten. Die zitten ook gedeeltelijk in het C-akkoord. Ja. Yeah. Dus je hebt vrij 70% erop. Ja! En wat leuk dat je nou tante Lien en tante S hebt, Ja? Yeah. We zien, weet ik nog een tante S is... Uh... Ja, tante S is een traditio, dat is S-menetje, oh, dat is Miralda. Oh, dat S Miralda. Ja, dat uh... is het ook van die syrenatier. Okay. Ja, ah, ah. Raymond is, laag... is? is vandaag wel erg later. Ja, die klok heeft natuurlijk dat wel een zin op, op. de klokken. hebben grote zijn wel helemaal bezekend. Of waarde hey, is er al een klokken die een beetje veranderd is. <laughs>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 Hé, hey, maar MSN is niet hetzelfde als M&M, &M, hoor, M, zei dat Nee, ik oh, nee. Oh, ik word dom. Hé, hey. oh, hey, Donnie, goed zo. Ja. Oh, nee. Ik vind het wel leuk, hè. Ja, ik zal er beste tegen. Oh, het is dit leuk om te doen, hier. Doen? Doen dan jullie. Ja. Spelen jullie wel? Wat? Wie? Don en jij natuurlijk. Don met zijn openstepping. Oh. En jij improviseert erop. Oké okay, Don. Doe jij maar wat je wil. Ik kijk wel wat jij doet. Ik maar op. Don en E. We hebben nog maar één minuut gegeven, de luisteraars. Als we ja, vrolijk volgend... afhaken, wens ik iedereen een fijne week. Oh, en hopelijk luisteren jullie volgende week weer naar dit geweldige, leuke programma. Het is een beetje een probleem, maar ah, dat maakt het toch ook leuk, hoop ik voor jullie. Dat is wel zo leuk, hè? Dus ja, bij deze namens alleen die in de uitzending werkt uh, fijne te een Goed weekend. Ja, Moeten wij dus, dus door ongeluk afbreken, hè? Kijk, wij kunnen met z'n allen nog wel blijven onderloop oh, ik eventjes naar nog... de luisteraars, hè? Uh, Oké. Okay. Goed, om And turn you around, looking for an answer, question you have, wait for an open, you have a, you have you have you ja, In your your Goed zo, nog Singing bye, bye, bye, baby, bye-bye Yes, bye, bye, baby, bye-bye Singing bye, bye, bye, baby, bye-bye I'm gonna pack my suitcase Gonna move on down the line Back my suitcase Move all down the line Ain't nobody hurt Ain't, ain't nobody cry Say goodbye Bye bye baby bye bye Say goodbye Bye bye baby baby Yeah Say goodbye Bye bye baby bye bye Is het tijd dat jouw butt er in stoer Oh, jezus, als echt... jij ja, ja, ja, maar. Het was stoel, sorry. Ja, het was stoer, het was een... ja, Ik heb niemand het neergevinden. Ja, ik hoor uh, ja, niet meer wat mijn mee schiet doet. En... Alleen, doen, het is hier Hoe kunnen we het nog beter bijstellen? Of moet ik wat veranderen in mijn geluid? Nee, nee hoor, dus jouw geluid is, is goed, Judith. Maar nou, wat kan Don daar aan doen dan? Want hij, wat hij kon doen misschien? Ja. ja? ja hoe kunnen moet... we die voor hem helpen? Hoe kunnen we hem helpen hierbij? Hij heeft gewoon een hele goede verbinding daar liggen verder. Dus misschien kan hij nog een keer bellen. Hé, ja. ja. ja, Nou, hè. Maar wat je hebt bijgedragen, Don was heel goed, hoor. Echt waar het ligt, hè? je ja, dat gewoon het tegenover. Ja, Klop. Dat moet je en echt geloven, met de ik heb gewoon de techniek hoor. Tof hè? Ja, ja, dat, je je ligt, ligt, hè. dat is een beetje Ik heb een bijlichten. Echt als. Ok. Ik ken jou, want je hebt het heel ja. geweldig gedaan hoor. Ik vond het echt leuk dat je hebt gebeld. Gaat man! alles. Oh. Ja, eigenlijk gewoon een. Hey, goed zo, ik versta je nu wel weer. Ik ga zo mijn zak wassen. Nee, moet eerst dat gaan ophalen, wat dat voor. Ze wil er eigenlijk zijn zakken verwassen. Ja, oh, ik Hé nee, joh, ik dacht dat we langer uit de eten zouden jullie zijn die tas naar kwam. Zou zijn Nee, dit is bij Dom, hoor. Oh. Ik had twee dingen door elkaar heen. Wat je hebt gezegd en gedaan in deze uitzending was geweldig, hoor. Echt waar, het ligt niet aan jou, het zegt de techniek. Hé, He, wat, wat heb ik gezegd? Nou, ik vond hartstikke fijn vanavond. ik vond het gestoven, leuk. Hoor. Heb ik weer gezongen? He? Heb ik weer gezongen, zegt hij. Nee, je hebt gestoven. Ja, ik vond het gezongen. leuk, hartstikke gaaf, man. Daar moet je mee doorgaan. Dan moet je, maar, ah, maar moet je gewoon lekker, als hobby lekker houden en, ja. en met Guus zoveel mogelijk.